Het is 7 uur, Juri Stubinitsky met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een lagere school in Connecticut zijn zeker 27 doden gevallen. Correspondent Wouter Zwart in Washington. Wouter, wat is het laatste nieuws? Ja, de berichten die tuimelen nu toch een beetje over elkaar. Hè? Kunnen jullie mij horen? Ja, Wouter, we kunnen je verstaan. Ga door. Mijn excuses. Ja, de berichten die tuimelen nu toch een beetje over elkaar heen. Ook over het aantal doden. Maar dat we hier toch met een grote tragedie inmiddels te maken hebben... is wel duidelijk. Verschillende uh, media die spreken nu met allerlei getuigen en autoriteiten... die bij het onderzoek betrokken zijn. De meeste berichten die gaan toch nu in de richting van twintig doden. Waaronder tien of uh, meerdere kinderen. En daarmee uh, moeten we helaas constateren dat we hier te maken hebben... met een van de dodelijkste schietpartijen in de recente Amerikaanse geschiedenis. Een geschiedenis die dus natuurlijk bevlekt is met dit soort vreselijke incidenten. We kennen allemaal natuurlijk nog de schietpartij in 2007... bij de universiteit van Virginia Tech, waarbij 32 doden vallen. Dat was een universiteit. We hebben het hier natuurlijk over een lagere school. En wat kun je ons vertellen over de dader of daders? Ja, uh, ooggetuigen die melden dat de schietpartij begon in de hal van de school. Dat daar een man was binnengekomen. Het gaat waarschi zeer waarschijnlijk om de vader van een van de kinderen. Hij zou binnen zijn gekomen en daar minstens honderd kogels hebben afgevuurd. Uh, we weten nog niet verder heel veel meer over uh, deze dader. Uh, er kan elk moment een persconferentie gaan beginnen. Onder de doden zou ook uh, de directeur zijn van de school en een schoolpsycholoog... die daar waren voor een vergadering, die van alles hoorde... Uh, uh, in de school en toen de halzen ingerend, uh, die zouden allebei ook zijn neergeschoten. Een onderdirecteur die er ook bij was, die kon gewond zichzelf in veiligheid brengen. Het is chaos al om en ook de berichtgeving wat dat betreft is moeilijk te volgen... wat er nou precies klopt en wat er niet klopt. Maar duidelijk is inmiddels wel dat het hier inderdaad gaat... om een zeer zware schietincident in de Verenigde Staten. En, en kun je ons ook nog vertellen wat er nu nog gebeurt bij die school? Nou, ik kijk nu een beetje naar beelden van CNN. Ik zal het proberen een beetje bij te uh, zetten, het geluid. Ik hoop dat jullie het zo kunnen horen. We zien uh, ja, vooral heel veel helikopterbeelden van uh, de school... Uh, waar ontzettend veel autoriteiten, politie en onderzoekers van de state police aanwezig zijn. Op dit moment staat ook uh, in de buurt van de school een soort met van uh, terreintje klaar... waar elk moment de persconferentie kan beginnen... waar de politie uh, zal uh, komen om, om meer informatie te geven. Even over hoeveel doden er nou precies zijn. Er zijn ook berichten dat er misschien wel 27 doden zijn, waarvan 14 kinderen. Nogmaals, dat moeten we even afwachten. Correspondent Wouter Zwart in Washington, bedankt over de schietpartij. Er is ook nog ander nieuws. In Eindhoven wordt gezocht naar een bouwvakker... die in het puin van een ingestort gebouw ligt. Vanmiddag stortte een deel van het gebouw in. Drie bouwvakkers raakten gewond en een vierde werd niet gevonden. Het puin wordt nu uitgegraven en er is een speurhond ingezet... om naar de vermiste bouwvakker te zoeken. Telecom-providers zijn blij met de uitkomst van de veiling van het 4G-netwerk. Marktleider KPN betaalde bijna 1,4 miljard voor de nieuwe vergunningen... Vodafone betaalde eenzelfde bedrag... en zegt vanaf de zomer supersnel mobiel internet te aanbieden. Ook T-Mobile is blij met de uitkomst, net als nieuwkomer op de markt Tele2. Dat bedrijf betaalde ruim 160 miljoen. Met de vergunningen kan Tele2 vanaf volgend jaar... een eigen netwerk voor snel mobiel internet uitrollen. In totaal heeft de 4G-veiling 3,8 miljard euro opgebracht. Dat is veel meer dan was verwacht.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 En dit is de anwb Verkeersinformatie met nog 17 files. Goed voor 75 kilometer. Nog een paar opvallende files. Op de A1 richting Amsterdam is het nog vrij druk. 10 kilometer tussen Bladikum en Muiden. Op de A4 richting Amsterdam, daar staat 8 kilometer voor Knopend Nieuwe Meer. Door een ongeluk. Bij Knopend Nieuwe Meer zijn drie rijstroken dicht. En verder op de Ring Amsterdam, de A10. Daar is een ongeluk gebeurd bij Knopend Watergas. Meer richting het noorden. Daar staat 4 kilometer daar is de linker rijstok ook dicht. En ook ook op de A12 richting Draag is een ongeluk gebeurd bij Kloopend Oude Rijn. Daar staat ook 4 kilometer en ook daar is de linkerrijstok afgesloten. En op de A13 richting Rotterdam is een auto stilgevallen bij knopend Klein Polderplein. Die blokkeert daar één rijstok en er staat een 3 kilometer file. En op de A16 Rotterdam naar Breda, daar staat voor de drechtunnel 8 kilometer, daar is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert daar de rechte tunnelbuis.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 Bij Libris ook de Kobo Mini-E-Reader voor maar 7995. Dit is Radio 1: VPRO. Brands met boeken: Wim Brands. Ja, welkom. En Tot acht uur praat ik met Marian Huske en Harry Lensink over hun boek Het Geheim van Bram Moskowitz. Marian Huske en Harry Lensink, ze zijn misdaadverslaggevers bij Vrij Nederland. Maar laten we eerst even stilstaan bij dat nieuws dat ons net uit Amerika overrompelde: uh, meer dan twintig mensen, 27 is zelfs sprake van, doodgeschoten op een school, waarschijnlijk door vader, maar dat weten ze natuurlijk nog niet zeker van een van de kinderen. Dat is de zoveelste grote schietpartij in Amerika. We hebben ze in Europa natuurlijk ook al gehad. Wat is het eerste wat jij denkt, Harry Linsing, als je het hoort? Ja, het zal wishful thinking zijn, maar... Ik hoop dat het dan toch uiteindelijk eens een keer zal leiden... tot een, een wezenlijke discussie over uh, het recht om uh, wapens te dragen in Amerika. Maar goed, uh, het, de kans dat het daar... Uh, Iets in gaat veranderen is gezien de vorige discussies na schietpartijen niet zo heel erg groot. Maar goed, er zijn nu blijkbaar veel kinderen ook bij betrokken, jonge kinderen. Dus wie weet is dat een uh, momentum om het uh, uh, tijd te laten keren. Ja. Jij zei net toen we zaten te luisteren, Marian Huske, zei je... Van ja, het recht in eigen hand nemen, dat is iets wat je steeds vaker ziet. Dit is een vader die waarschijnlijk dat heeft gedaan. Maar goed, dat weten we nog niet zeker. Maar laten we even vanuit gaan. Wat is dat? Ja, wat het is, is dat mensen kennelijk te weinig vertrouwen hebben... dan in politie en justitie. En aan de andere kant zien ze ook voorbeelden... ik bedoel, waar je via het recht je recht niet kan halen. ze worden soms misdaadverslaggevers ingeschakeld. Soms terecht, omdat de er te weinig gedaan wordt. En soms, ja, dat zal nog moeten blijken. Uh, ja, kan het ook enigszins kwestieus zijn... als je bijvoorbeeld ontvoerde kinderen wilt terughalen. Je begrijpt dat kinderen terug willen gehaald moeten worden. Maar ja, je begeeft je wel op een... Ja, toch een uh, lastig vlak, denk ik. Je hebt het nu over John van der Heuvel, die dat gaat doen. Ja, er is een programma, ik hoorde vanmiddag ook op de radio... een discussie daarover van hoe uh, ver kan je daarmee gaan? Van, uh, moet je dan niet aan de politie... Bijvoorbeeld in dit geval ging het over een uh, vader... die zijn kind kwijt was, toegewezen. Het kind zat bij de moeder in Suriname. Moet dan John van der Heuvel dat kind terug gaan halen? Of moet er gewoon geregeld worden dat de Surinaamse politie zorgt... dat zo'n kindje En als de Surinaamse politie dat dan niet doet... Ja, ja. Dan, ja dan, dan, dan ga je om, om... recht in ja. eigen hand nemen. Ja, ja. En Misschien hoe ga je moet je dat dan, dan maar doen, doen als, als je denkt dat je ook in je recht staat... en uh, niemand uh, een vinger uitsteekt. Ja, en... kan me dat van die ouders wel goed begrijpen. Ja, tuurlijk kan je dat begrijpen. Maar vervolgens, hoe haal je zo'n kindje terug? Neem je dan een de privédetective mee met een pistool op zak? Om de moeder in bedwang te ja. houden? Ik bedoel, hoe ver ga je? In het verleden zijn uh, ontvoerde kinderen teruggehaald... ook door een privédetective uh, dan... Dat werd dat er werd allemaal niet uitgezonden. Maar die voorbeelden waren er wel. En dat was wel een gewapende man. Dus maar, ik vind dat eng. Harry Lensink, Wat, wat uh, je collega Marian Huske uh, net zegt over dat recht in eigen hand nemen. dat voortkomt ook uit een, een, een wantrouwen, blijkbaar. tegen justitie, politie, noem maar op. Zo'n man loopt die school binnen en schiet om zich, om zich heen. Waar komt dat wantrouwen dan uit voort? Ja, ik, ik ken de motieven van de schut in nee, Amerika okay, die, daar, uh, daar hebben we het ook niet over. Ik denk dat mensen uh, st steeds meer verwachten van een overheid die uh, op sommige vlakken ook terug, terug is getreden. Maar als je kijkt naar ons eigen land, uh, veiligheid staat hoog op de agenda, ook bij de politiek. Uh, en we hebben inmiddels een maatschappij waar iedereen uh, veiligheid eist... En als er dan wat gebeurt, dan schieten we ook allemaal uh, meteen in de spagaat. Of dan voelen we ons uh, meteen allemaal onveilig. Maar als je nou kijkt naar de geschiedenis... Uh, dan zijn er in het verleden natuurlijk ook gruwelijke zaken gebeurd. Met name uh, politieke bewegingen die in de jaren 70 en 80 ook dood en verderf zeiden. Daar, heb je nu eigenlijk, daar is nu geen sprake meer van in, in, in, in de Westerse landen. Maar als er wat gebeurt, dan hebben we wel het gevoel dat het weer, ja, dat het gewoon oorlog is. En het hoeft maar een klein dingetje te zijn. Nou, misschien moeten we dan inderdaad de lessen uit de geschiedenis trekken. Want toen was Nederland juist heel terughoudend. En zei Nederland juist niet dat je die terroristen met uh, mannenmacht moest bestrijden. Met leger, met uh, wapens. En uh, wij hebben nooit ja, Duitse toestanden gehad. We willen het allemaal en we willen het nu en dat is veiligheid. We willen gewoon dat uh, ons niks kan overkomen. Uh, en dat kan ook leiden misschien tot een gevoel van onmacht. Uh, als die overheid dan niet optreedt. Uh, als de instanties niet optreden. En ja, je moet het toch kunnen uiten op de een of andere manier. En dat, als je dan ook nog een wapen voorhanden hebt, zou dat kunnen leiden tot dergelijke excessen. Soms lijkt het wel, ik heb laatst een paar psychologen daarover geworden... en die hadden daar een hele mooie, heldere, korte theorie over. Namelijk een soort, soort voortwoekerend gebrek aan zelfbeheersing... bij steeds meer mensen. Dus, ja, nee, maar ik bedoel... dus ook denken dat je gewoon bij het minst geringste... maar het recht in eigen hand kunt nemen. Ja, maar ik denk dat er tegelijkertijd ook een beweging is... waarbij we allemaal heel erg in een keurslijf worden gedwongen. We worden continu door iedereen in de gaten gehouden. Elke fout wordt vastgelegd door een camera of uh, digitaal. En uh, het is ook moeilijk om nog een individueel leven te leiden bijna. Uh, dus ik kan me ook wel voorstellen dat, dat zo'n samenleving leidt tot... Uh, nou ja, excessen tot, tot rare hersenkronkels in de, de hoofden van de mensen die daar niet meer tegen kunnen. Jij denkt dat, maar we moeten daar niet, niet teveel over speculeren, denk ik. Maar jij denkt dat zo'n gek die in Amerika nu... Uh... 20 tot 27, misschien waren ze met z'n tweeën, kinderen hebben neergeschoten. Zo'n gek is die door een, een, een, een samenleving wordt geproduceerd. Nee, dat zeg ik niet. Ik, nee, weet, nee, ik, ik weet niets van de man, dat dus gaat, dat zal ik nooit dat zeggen. Dat maar, uh, nee, maar ik, maar ik, ik geloof wel ja. dat, dat, dat... Nou ja, goed. El, ja. Elke, elke schutter is, is een verhaal apart. Ik bedoel, de, ik bedoel, we hebben meerdere incidenten gehad. En ja, bij alle he, mensen, ja, die hebben hun eigen verhaal waarom ineens er een uitbarsting is... We krijgen ongetwijfeld dit uur nog, uh, nog, nog nieuws uit Amerika. Straks om, uh, om acht uur weer. Marian Huske, Harry Lensing, de gast in Brans met boeken op Radio 1. Naar aanleiding van het geheim van Bram Moskowitz. Jullie zijn misdaadverslaggevers bij Vrij Nederland. en Laten we eens even met die misdaad uh, beginnen. Die, die... Sinds wanneer, 2005 hé, ben jij verslaggever? 2004, 2005 ben ik me gaan interesseren voor... Uh, en dat was in die tijd het foute vastgoed. En van daaruit ben ik uh, ja, die onderwereld ingerold. En sinds wanneer werken jullie samen? Uh, Zo'n vijf jaar ongeveer, sinds Harry bij Vrij Nederland kwam uh, werken. En daarvoor uh, had, had ik een eenzame post... Ja, dat is een, misschien moet je dat even uitleggen... waarom die post van, van misdaadverslaggever een hele tijd lang... bij Bladen als Vrij Nederland een eenzame post is geweest. Nou ja, dan uh, je lesje geschiedenis. Kijk, je had justitieverslaggevers die keurig verslag deden... wat er in de rechtszaak zou gebeuren. En bij populaire media zoals de Telegraaf... had je ook misdaadverslaggevers die... Uh, ook echt achter misdadigers aangingen, zoals Peter Erde Vries... en die ook misdadigers bijna in de kracht uh, vatten. En op een bepaald moment zag je dus dat uh, onderwereld en bovenwereld... Uh, toch kennelijk zaken met elkaar deden. En dat is ook het, het moment geweest dat ook uh, onderzoeksjournalisten ineens dachten... van hé, hey, daar moeten wij ook naar kijken... Want eh, hoe zit het met de regels van de overheid? Weet de overheid ervan? Gaat de over, houdt de overheid zichzelf aan de regels? Dat was waarom eh, bijvoorbeeld bij Vrij Nederland... wij eh, daar een lange tijd een traditie van hadden... om daar onderzoek naar te doen. Dat omslagpunt dat was, dat was Enstra? Voor mij wel. Uh, ook omdat ik daar veel over geschreven heb, zat ik er bovenop. Maar uh, ja, het, is, het, het, het bewijs was... was, was was de foto uh, Holleder, Enstra, op het bankje... de onderwereld en de bovenwereld samen. Um, Waar was die foto ook alweer gepubliceerd? Uh, die is in quote gepubliceerd, ja. En um, Nou ja, kijk, wat, wat, wat je in die tijd zag... is dat er bij de overheid, bij de opsporingsinstanties... het uh, besef ontstond, er uh, was... dat die onderwereld die miljoenen, tientallen miljoenen had verdiend... met met name drugshandel, uh, dat geld ja op een nette manier wilde inv heeft wilde investeren. En dat ook heeft gedaan voor een deel. En daar hadden ze allerlei, wat dan heet, facilitators voor nodig. Notarissen, bankiers, uh, vastgoedhandelaren. Nou, uh, daar is de jacht op geopend. En uh, dat kreeg het publiek natuurlijk ook mee. Je zag uh, dat offensief tegen die onderwereld... en tegen die zogenaamd nette mensen. Uh, ja, en dat was razendspannend om daar verslag van te doen. Is dat ook het... Is dat ook het... Kun je ook zeggen dat in die tijd de, de misdaad een soort glamour-tintje ging, ging krijgen? Ja. Um, als je dus die tientallen miljoenen hebt als uh, crimineel. en je wilt naar die bovenwereld. dan ga je je ook een beetje gedragen zoals de, de, de rich and famous in die bovenwereld. Dus dan ga je naar Amsterdam Zuid, dan ga je naar de PC-hoofdstraat. dan ga je naar de, naar, naar de barretjes en de, de, de restaurants waar. Uh, de bekende Nederlanders komen. Um, dus dat, dat, dat smolt samen en dat werd steeds meer gezien. Um, en daar zijn prachtige voorbeelden van. Uh, dus dat... Ja, geef, een was... pracht, geef een paar prachtige voorbeelden. Nou ja, Barretje Lexington, waar, waar John Mierenmet en uh, Sam Klepper kwamen. Uh, maar waar dan ook uh, de Enstra's, uh, um, de, Erik de Vliegers... Uh, de Klaas Hummels van deze wereld uh, binnen, uh, naar binnen schoven. Uh, met allerlei mooie vrouwen die uh, probeerden daar zeg maar de roofkippen, probeerden daar hun slag te slaan. En daar werden aan de bar uh, deals gesloten. Daar werden, uh, uh, nou ja, werd gezegd van als jij mij morgen een tas met uh, 10 miljoen cash geeft... dan zorg ik ervoor dat je uh, over een maand een mooi pand... Uh, uh, ergens in Amsterdam-Zuid uh, in je portefeuille of in je portfolio kan uh, zetten. Dus dat zijn zaken die toen werden besproken in de jaren negentig. Even over het, het, het volgen van dat soort zaken. Er zijn natuurlijk luisteraars die daar nu een heel romantisch beeld van hebben. Die zien jullie daar namelijk ook zitten. Ja. En, en, en, en, en, en, en praten en intussen. Maar zo, zo werkt het natuurlijk niet. Nou, kijk, ze speelden natuurlijk wel een deel van de Godvader na. Het was niet voor niets dat als mensen begraven worden... na een liquidatie dat je muziek van de Godvader hoort. Men zei dat wij georganiseerde misdaad in Nederland hadden. En die georganiseerde misdaad gedroeg zich ook een beetje... zoals wat je daar zag. Wat bedoel je, dat wij erbij zaten? Ja, zo bedoel ik, ja, ik. het. Uh... Nee, nee, nee kijk, natuurlijk niet. Je zat nee, nee, gewoon de, alle rapporten te lezen en verslagen Nou, en, dat is niet, nou. niet helemaal waar hoor. Want uh, ik, we hebben toch ook al veel gesproken met, met, met, met boeven en vermeende boeven en mensen die erin mee werden gesleurd. Mensen die uh, verdacht werden gemaakt, die onterecht verdacht werden gemaakt. Uh, en dan hoor je hoe het eraan toe gaat. En ja, ik, uh, ik heb ook wel eens een. Voor geprikt in de garage en gezien wat daar voorbij is gekomen. Maar je, je doet er uiteraard niet aan mee. Je doet er verslag van. Ja. En je kan er. Je komt, vaak ben je er ook niet bij. En moet je het inderdaad halen uit uh, politieobservaties, taps, uh, verhalen, uh, verhoren van, van, van betrokkenen. Dat klopt. Maar uh, nou ja, we proberen toch ook zeker wel uh, om zelf met, uh, met de boeven te praten. Maar even dat naspelen van de godvader. Was dat ja. nieuw? Uh, voor, die, voor de jaren negentig wel, ja. Want daarvoor had je gewoon bankrovers en uh, ja gewoon bankrovers. Maar ja. vanaf die tijd werd er dus waanzinnig veel geld verdiend in Nederland met de drugshandel. Wij, wij zijn altijd goed geweest in import en export, dus ook wat met drugs. Dus vandaar dat er ineens miljoenen binnenkwamen. Mensen hadden zoveel geld dat ze soms ook niet meer telden, maar tassen gewoon op een weegschaal zetten. Dan wisten ze ongeveer hoeveel miljoenen in die tassen zaten. Ze dus konden het gewoon eigenlijk bijna niet wegwerken. Uh -huh. Nog even over die georganiseerde misdaad. Er is een, een, een. Ik ben zijn naam even kwijt, maar die schiet me nog wel te binnen. Dat, is een, dat was een cultureel antropoloog. Die heeft een onderzoek ooit gedaan. Dat is een interessant onderzoek naar de georganiseerde misdaad in Nederland. En die kan ik nu even niet precies. Dat onderzoek kan ik niet even dateren. Maar dat was een hele verrassende conclusie. Namelijk, dat die niet bestaat en wat dan ook tot gevolg had dat ze allemaal doodsbenauwd voor elkaar zijn... en elkaar bij voorkeur neerknallen. Klopt dat? Nou, het ligt eraan welke definitie van georganiseerde misdaad je hanteert. Uh, ik denk dat het vergeleken met landen als Italië of uh, de Verenigde Staten... heel erg meevalt met die organisatie in Nederland... Um, het is ook zo dat de politie lange tijd heel erg heeft gewerkt vanuit het idee dat er, een, dat er grote hiërarchische organisaties functioneerden in Nederland. Uh, daar zijn ook allerlei schema's van te vinden in de politierapporten. Um, ik denk wel dat er een vorm van organisatie is. Maar ik denk, voor zover wij dat kunnen overzien... dat er een, in Nederland ook het poldermodel wordt gehanteerd. Dat men nogal snel geneigd is om nou ja, een gelegenheidsformatie te sluiten... en samen te werken op momenten dat dat lucratief is. En een uh, moment later weer uh, te kiezen voor een andere zakenpartner. Uh, dus dat zijn denk ik, wat meer losse verbanden dan lange tijd is gedacht. Ja, dus dat klopt, wat die onderzoeker... Wat we Voor zover aan. wij ja. dat kunnen zien, ja. Ja, en dat, zou dat dan ook kunnen verklaren... dat ze die zo zo uh, idealiseren om met dat idee... van, want dat is georganiseerde misdaad. Dat, dat is geen poldermodel. Nou, ik denk dat er wel ja. een aantal... Uh, ja, maar Jan kan het misschien ja. beter zeggen... maar een aantal kopstukken rondlopen die... Die, die titel inderdaad wel voor... verdienen. Ja, dat je, dat, inderdaad, dat je ongeveer het gevoel hebt dat je bij Tony Soprano op bezoek bent. Dat weer wel, of zo nu en dan. Of hoeveel mensen heb je het dan? Ja, wat zullen we zeggen. Het zal een handvol zijn. Ik ja. bedoel, niet iedereen is groot. En die wij dan toevallig kennen. Ik ja. bedoel, je hebt ook nog veel mensen bijvoorbeeld van Marokkaanse afkomst of Turkse afkomst. Daar gaat het weer heel erg anders Of grote ashboeren uit Brabant. Uh, het is natuurlijk voor een deel ook. Uh, de glimmerkant van die onderwereld die wij zien. Hè? Dat, de, de Amsterdammers die, uh, die steken altijd met kop en schouders erboven uit als het gaat om bekendheid. Maar dat is natuurlijk maar een fractie van, uh, van wat de leiding... En hoe komt dat? Dat komt omdat ze zo vaak in, in, in, in, in de pc-hoofd worden gesignaleerd en zich graag laten fotograferen, of? Dat zal voor een deel meespelen, ja. Ja, en het is natuurlijk, Amsterdam is van oudsher ook een, een drukstad. Veel coffeeshops, uh, veel uh, investeringen hier in het vastgoed. Dus dat, dat, hier komt het wel samen, ja. Ja, en wat je ook ziet, veel van die mensen die in de drugshandel gingen... waren mensen die niet, die kwamen eigenlijk niet echt uit criminele families van, van oudsher... Dus het zijn mensen die ook uh, gewend zijn om uh, over hun zaken te praten en ook om hun. Ze wilden ook graag hun rijkdom laten zien. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Turkse maffia, Turkse babas, God godvaders, ja. dat zijn vaak onmogelijk uh, zielige oude mannetjes waarvan je dan denkt van. Zou die inderdaad zo'n imperium bezitten? Hier is zij, uh, ja, met een oud autootje rijdt hij rond. En misschien heeft hij dan wel in Turkije een immens uh, imperium in een badplaats. Ja, nee, maar dat, dat, dat is interessant. Dus we hebben het nu gehad over de periode dat het, dat het, dat het glamorous werd. Dat het op kwam zetten. En staat 2005 boven en onderwereld die elkaar raakt. Ja, dat was natuurlijk al lang zo. Maar, ja, toen maar toen was het voor de media, dus voor het grote publiek... Ja. omdat ook die overheid er toen volop inzette. Kijk, wij lopen als media... Een, een enkele uh, echte sheriff als Peter e. de Vries of John van der Heuvel daar later. Maar de meeste media kijken toch vooral van... wat zijn de bewegingen die de opsporingsinstanties maken. Af en toe kom je zelf natuurlijk wel eens iemand op het spoor. Maar het gaat erom waar ligt de focus van die opsporing... Daar is ook waar wij, waar wij graag naar kijken. Want wat gebeurt daar staatsrechtelijk? Uh, wat gebeurt daar uh, in, in, in de wetmatig? Hè, wat, wat, wat mag en wat, wat mag niet? Dus daar was in een keer een heel interessante ontwikkeling gaande. En ik denk dat we daar met z'n allen toen uh, voor het eerst kennis van hebben genomen. Ja. Moskowitz. Want het geheim van Bram Moskowitz, dat boek dat is deze week uh, verschenen... De meest eenvoudige vraag, maar ook de eerste vraag moet dat natuurlijk zijn. Waarom hebben jullie dit boek gemaakt? Jullie hebben in Vrij Nederland regelmatig over hem geschreven. Maar waarom het boek? Heel eenvoudig. Het, het, uh, we hebben begin van dit jaar een portret van Moskowitz gemaakt. En dat was een vrij hard portret, vonden we eigenlijk zelf ook. Maar het kwam, Wat was er hard aan? Nou, alle, als je alle acht feiten achter elkaar zag staan... kregen wij ook zelf een toch iets ander beeld... dan op dat moment in de media van Bram Moskowitz bestond. Op dat moment had Bram Moskowitz net zijn eigen boek uh, gepresenteerd... naar aanleiding van zijn 25-jarig bestaan als strafpleiter. En... Ja, daar, hij schrijft zelf op zijn achterflap van... je moet niet alles geloven wat over Bram Moskowitz in de media wordt gezegd. Nou, met dat in onze gedachten gingen we het boek lezen. We zouden hem interviewen. En we dachten, ja, er staan ook dingen in die helemaal niet kloppen... die in onze beleving anders zijn. Je kan soms een vonnis erbij pakken, bijvoorbeeld uit de Hollederzaak... of iets eh, waarop Holleder bijvoorbeeld veroordeeld was. Dus wij dachten van, nou, we moeten hem kritisch verhaal over Bram Moskowitz maken. We wouden met hem praten, maar omdat hij uh, van mensen hoorde... dat wij ook aan anderen vroegen van hoe zitten zaken in elkaar... Hoe, hoe hebben jullie dat beleefd, uh, werd hij toch... Uh... Hij dulde geen kritiek. Hij dulde hij geen kritiek, de deur ging dicht. Vervolgens hebben wij wel ons profiel geschreven... en we hebben uiteraard, uh, we doen aan hoor en wederhoor voorgelegd, maar daar kwam geen commentaar meer op. Op ons profiel kwamen reacties binnen... van mensen die inderdaad benadeeld waren door uh, Bram, uh, Bram En dat was nog voordat uh, die hele grote zaak van de Raad voor Discipline... Uh, zich afspeelde, waar wel vijf klagers waren. En waarvan je verhalen hoorde dat je dacht van... jeetje... Uh, oplichting, valsheid in geschriften. Nou, als uh, de melkboer dat doet, dan, uh, nou, dan zou hij wel eens uh, door van de politie lange... van huis uh, ja, gehaald voor kunnen worden. En van lange tijd achter de traal is verdwijnen. Dat nou is, ja, lange tijd. Nou ja. Hè? Maar goed, uh, in ieder geval niet uh, zomaar uh, daarmee wegkomen. Wat ik nu even zit te denken, we hadden net over de Godvader... Dat, dat beeld van, van, van die Nederlandse misdadigers die zich pro wilden profileren naar, naar de, de Godfather. Moet ik ook denken aan, hoe, hoe zat het ook alweer in zijn gang? Hoe bedoel je? Hij heeft toch, hij heeft toch beelden uit... Oh, uit, in zijn uit... werkkamer. Ja, ja, ja in uh, nee, zijn gang, de werkkamer. Ja, ja. ja Marlon Brando hangt als uh, de Godfather in fout. in zijn werkkamer. Dat zijn schilderijen, die heeft hij ooit van een... Uh, een uh, cliënt gekregen. Uh, het zijn schilderijen van de kunstenaar Donkersloot. Pe ja. Uh, ja, Peter Donkersloot. Uh, die trouwens ook hangen uh, in de woonkamers... van uh, gekende criminele cliënten van hem. Uh, ja, ik dus denk dat is een grote het... serie. Volgens mij is 800 <laughs> euro of zo kan je ze kopen. Maar het, is, het is natuurlijk... Uh, ja, het, uh, ik, ik denk dat het ook een beetje uh, spielerij is. Of, of, of, of, nou, hij koketeert daar ook met iets wat, wat, wat niet daadwerkelijk is. Ik geloof niet dat het een, een maffia-advocaat is. Het maffia-maatje van, van, van Jood Kelder. Ja, het is een vergaande beschuldiging. Het is, het is niet wat, wat dan heet een consulieri. Iemand die, tenminste voor zover ik het kan overzien nogmaals. Hè. Iemand die, die um, grote criminelen met raad en daad bijstaat... op momenten dat het eigenlijk niet mag. Dus dat je criminelen gaat vertellen hoe ze hun geld moeten witwassen. Dat je criminelen gaat vertellen hoe ze hun misdaden kunnen verhullen. Dat zijn echte foute advocaten. We gaan uh, nieuws krijgen en daarna ABP, maar eerst nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse media zijn bij een schietpartij op een basisschool in Connecticut. zeker 27 doden gevallen, onder wie 18 kinderen. Ook de schutter zou zijn omgekomen, hij zou de vader zijn van een van de kinderen op de Sandy Hook Elementary School in Newtown. De politie kreeg rond kwart voor tien vanochtend plaatselijke tijd... een melding dat een schutter kinderen onder schot hield in een klaslokaal. Getuigen hebben meer dan honderd schoten gehoord. De politie is massaal aanwezig en doorzoekt het schoolgebouw. Of agenten de schutter hebben doodgeschoten is niet bekend. Uit voorzorg is een aantal scholen in de omgeving gesloten. De politie geeft binnen korte tijd een persconferentie over de schietpartij. Tot over het extra nieuws over de schietpartij op een basisschool in Connecticut. Aan de verkeersinformatie Na een avondspits staan er nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor Muiden, 7 kilometer. De A4, Den Haag-Amsterdam, voor knopert meer. 7. Dat komt er een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de ring van Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd. Op de A10 Zuid, richting Amersfoort, voor Knoop het watergrasmeer staat 2 kilometer. De linker rijstrook is dicht. A13, Den Haag richting Rotterdam, voor Knoop het klein 5. Er is één rijstrook dicht, staat een auto stil. En op de A16 Rotterdam, richting Breda, staat voor de drechtunnel 6 kilometer. Ja, dat was het ANWB-nieuws. Na het nieuws uit Amerika. Maar die. die genoelijke... te hoog, hè? Ja. Moskowitz. Ja. Dat zegt Marianne Huske. En Marianne Huske en Harry Lensink, misdaadverslaggevers van Vrij Nederland... zijn te gast in brandsmit boeken op Radio 1. Naar aanleiding van het geheim van Bram Moskowitz en Harry Lensink... vertelde net voor het nieuws dat kijk, het gaat te ver om Bram Moskowitz... Mafia maatje dat noemen we misschien ook wel omdat... en dat hadden we ook al vastgesteld... Nederland helemaal geen maffia heeft, maar misdaad volgens het poldermodel. En toen zei hij, Marianuske, trieste ogen. Ja. Als je naar zijn foto kijkt, vind ik dat hij trieste ogen heeft op die foto. Intussen is hij de man die het beeld van wat een advocaat is... natuurlijk gewoon lange tijd heeft, heeft bepaald. Het beroep ook... Hoe moet je het zeggen? Glammerus heeft Klemmerus gemaakt. heeft gemaakt, ja. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Nou ja, hij als geen ander, hij is wel weliswaar, had hij een, een, een goed voorbeeld, zijnde zijn vader, die is ermee begonnen. En die heeft eigenlijk ook uh, school gemaakt met uh, nou ja, de, de, wat je dan <lacht> maffiaadvocaat zou moeten noemen. Uh, in de beeldvorming tenminste, mensen uh, zien dan toch iemand die, die grote boeven bijstaat, die het zelf ook. Ja, enigszins breed laat hangen. Die er uh, uh, een beetje fout uitziet. Die uh, in iets te dure auto's rijdt. En die zijn kostuums uh, in, uh, in, in Italië laat maken. Uh, mooie vrouwen aan zijn zijde heeft. Dus ja, dat is wel het beeld wat Moskowitz dat... ons gegeven heeft. Het ja, en, en... En is ook een filmbeeld weer. Ja. Zo, zo zie je ook series in uh, Amerikaanse advocaten-series. Het lijkt ook wel ook dat zijn vader dat in het verleden ook min of meer had. Die liep ook in soigneuze cameljassen, Engelse sportauto's. Ja. Ja, die vader is eigenlijk de geheime hoofdpersoon van, van dit boek, zou je bijna kunnen zeggen. Als we het even hebben over het aannemen van, uh, van zwart geld, zo noem je dat toch? Het zijn vaders. Nou ja, dat moet je, die discussie, dat wat, wat wel goed is in die discussie is om te kijken naar ja, wat zwart wat, geld is. Maar ja, ja. Wat, wat de rol van de advocaat is. Kijk, als jij een cliënt hebt die crimineel is en die betaalt jou, ja, dan kan het best zo zijn dat het zwart geld is. Ja. Daar hoef, jij niet over, hoef je niet per se over na te denken. Dat doet de bakker ook niet als hij uh, een brood verkoopt aan een boef. Maar als dat gaat met gigantische bedragen in een, in een, in een leren tas eh, en die worden op tafel gezet en zo Bram of zo eh, Max Senior, nu ga je mijn verdediging doen. Ja, dan zou je daar misschien wel wat vragen bij mogen stellen. Maar nu is het zo dat in de tijd dat Senior eh, het beeld van de Nederlandse advocatuur bepaalde, dat sowieso niet zo... Ja, uh, veel bevraagd werd. Hè? Het, het, het betalen in cash. Het grote uh, bedragen contant over de tafel schuiven. Dat gebeurde. Daar kon je, je kon ook gewoon bij de bank komen met een sporttas vol met. Uh, met uh, briefjes van duizend uh, en dan 100, 500 vijfhonderdduizend miljoenen. Dat was, dat was geen probleem. Dus dat was in die advocatuur toen ook nog niet zo'n probleem. Nee, maar, de maar, de... maar nu wel. Ja, maar dat is precies, want dat was de tijd van Zwiebertje. Nou, Zwiebertje, dat, dat is nee, romantisch. Maar, nee, maar, het nee, maar... Is dat, dat is weer die georganiseerde misdaad. Dat drugsgeld wat dan ineens binnenkomt, dat is wat je in de jaren negentig ziet. Kijk, het is ook een ontwikkeling binnen de advocatuur... Niemand had zin om strafrechtclienten uh, bij te staan. Dat was, uh, ja, dat was lage volk. Hè? En daar was ook geen, brood, bro, bro, uh, geen droge brood mee te verdienen. Maar ineens had je een heel ander soort verdachte in de rechtszaal staan. En die verdachte hadden ook nog eens een keer geld. En die betaalden uh, goed. En uh, ze zetten zelfs bijvoorbeeld uh, de eerste godvader, Klaus Bruinsma... die werd verdedigd door uh, de vader van Bram Moskowitz, door de oude, de oude Max. Ja. En eh, die had iemand eh, neergeschoten, nog wel niet dood, maar in ieder geval die had zeven jaar gevangenisstraf gekregen. En ze had, Bruinsma en consorten hadden gezegd van tegen de vader, als je zorgt dat er twee jaar minder eh, komt, of drie jaar minder, dan krijg je voor elk jaar wat van de straf afgaat, krijg je een bonus van een ton. Nou, hij, eh, twee ton. Kreeg, hij heeft twee ton ontvangen. En inderdaad, ja, die club had geld. Maar wat voor geld was, dat, het was natuurlijk afkomstig van hun harsje. Ja. ja, er werd ook nog een vraag over gesteld aan die, aan die vrouwen in, in de organisatie... die toen zei, ja, het was in elk geval geen wit geld. Ja, tuurlijk, want dat hadden ze niet, wit geld. Maar wat Harry Linsing, Harry, wat jij zei, dat is cruciaal. Op een bepaald moment raken die boven- en die onderwereld aan elkaar. Veel media, hè, dus misdaadverslaggevers, gaan zich dan ook... Ermee bemoeien of hè, er, komen, er komen nieuwe misdaadverslaggevers bij. Dat is ook het moment waarop Bram Moskowitz als advocaat een glamouradvocaat kon worden. Hè? Het prototype van zoals wij de advocaat zagen. Waardoor werd hij dat dan? Nou, omdat hij die. Kijk, zijn vader had grote boeven. Die had de Cor van Houts, uh, uh, de mensen die ertoe deden in de jaren 80, in de jaren 90. Toen kwam Bram Moscovici op het podium en die kreeg meteen via zijn vader, via zijn naam, uh, ook die grote cliënten in zijn maag gesplitst. Zo zou je het niet moeten noemen, want hij was er heel erg blij mee. Maar toen kwam dus ook Boutussen, uh, de hakkelaar. Um, ja, dan sta je meteen heel hoog op het podium... en dan krijg je dus ook meteen die spotlights op je gericht. En dat was een, een, een rol die hem, een, die, die schoen past hem perfect. Maar er gebeurt ook wat als hij in de rechtszaal staat en hij staat te pleiten. Hij kan ontzettend goed pleiten. Ik bedoel, de, de mensen hebben het ook kunnen zien, bijvoorbeeld tijdens de Wildezaak, dat Bram Moskowitz heel goed uh, zijn verhaal kan doen in de rechtszaal. Hij maakt ook grappen, hij, uh, ja, hij komt goed over... Het is een genot om uh, een zitting bij te wonen... waar Moskovits een van de advocaten is. Uh, hij steekt met kop en schouders in, in, in, in zijn manier van presenteren... uit boven, uh, boven de rest van zijn collega's. Door zijn taalgebruik door zijn, en die manier van pleiten. Hoe zou je die dan willen kenschetsen? Nou, Hij uh, een archaïs taalgebruik, maar wel mooi taalgebruik. Uh, ook het vleien van de rechters. Maar op, wel op zo'n manier dat het niet... Te slijmerig wordt. Uh, ook wat de zakenkundige, als hij zichzelf goed voorbereid heeft. Uh, daar zijn natuurlijk wel wat vraagtekens bij gesteld de afgelopen jaren. Maar... Want er zijn klachten. In je boek lezen mensen die vinden dat hij ze. Overigens, deze week stond dat ook nog in de krant dat. Hoe heet ze? Estelle. Estelle, ja. Ja. ja. De nieuwe mevrouw Hari ontevreden is. Ja. Dus er komen, die, die klachten zijn gekomen. Waar gaat het fout bij hem? Het gaat fout bij hem op het moment dat hij dingen belooft die hij niet nakomt. Ik bedoel, er zijn mensen die heel veel geld op tafel leggen om zich verzekerd te weten van de directe steun van Bram Moskowitz. En dan ook ervan uitgaan dat hij in de gevangenis op bezoek komt, dat hij bij elke zitting aanwezig is. En ja, dus fysiek, eigenlijk zegt hij te veel toe aan mensen. En ja, hij komt het niet na. En dan zie je dat mensen teleurgesteld zijn. Bijvoorbeeld eh, op een bepaald moment, hij roept ook altijd dat als mensen vrij Bijvoorbeeld neem de Enschedese vuurwerkramp. Dan eh, zegt hij dat hij een miljoenen claim in, in zal dienen. Omdat iemand ten onrechte veroordeeld eh, is. Maar hij moet ook weten dat zo iemand die dan twee jaar vastgezet heeft. Een x-bedrag van de overheid krijgt. Misschien dat hij nog een 10% extra krijgt. Omdat hij zo heel erg vervelend behandeld is in de gevangenis. Maar een miljoenenclaim, dan moet je je cliënt niet voorspiegelen. Want dan geef je gewoon een vals beeld, en valse verwachting. En ik denk dat het daar een aantal keren behoorlijk fout is gegaan. Maar waarom doet hij dat? Nou ja, het, het hoort natuurlijk wel een beetje bij uh, uh, het vak van de advocaten. Dat je, dat je nog wat dreigt met claims en dat je laat weten dat je voor je cliënt staat. Dat je niet over je heen laat lopen. Maar als die cliënt er zelf van overtuigd raakt... dat die miljoenen binnenkomen, ja, dat is een brug te ver. En ik denk dat dat zijn dan vaak ook momenten... dat hij dat doet in, bij Pauw en Witteman. En dat, dat hij ineens uh, zich uitspreekt over de Holloway-zaak... en door de, de, de moeder van Natalie Holloway is ingeschakeld... om dan een claim neer te leggen bij de familie van de Sloot. Nooit meer van gehoord. Dat, dat gebeurt dan voor die camera en ik denk dat hij die camera toch wel uh, ziet als het, uh, het schijnsel uh, van ja, ja, je... de, de, de, de de zonnekoning... die in één keer vol in het licht staat. Ja. Heel narcistisch dus. Dat gevoel krijg je wel... Ja. Ik bedoel, anders claim je toch niet successen die je eigenlijk niet op je naam kan uh, zetten. Maar aan de andere kant moet, moet de media natuurlijk ook hand in eigen boezem steken. Want de media geeft hem ook voluit uh, de mogelijkheid om uh, zich te presenteren. Ik bedoel, uh, hij kan vragen beantwoorden. Hij komt weg met... Antwoorden die onjuist zijn. Ik bedoel, als er hem gevraagd wordt van: heb je kwitanties geschreven voor uh, het was cashgeld? Ja. En hij zegt: nee, dat heb ik niet gedaan. Hij ontkent ik alle aantijgingen die, waar, waar die dus uiteindelijk voor veroordeeld is. Ik hoor hem nog zeggen: ja, nee, dat hij uh, de raad van discipline respecteert. Nou, ik vraag me af of dat nog steeds zo is. Maar die, die raad van discipline heeft hem dus veroordeeld voor het. Uh, Haven hebben van een, een puinbak aan administratie en het ja, eigenlijk oplichten van cliënten. Ja, maar de rol van de media die is ook interessant. Want hij wordt natuurlijk voortdurend uh, tentanelen gevoerd. Is het niet een RTL boulevard, dan zit hij wel bij Pauw en Witteman. De wereld draait door, dat weet ik niet of hij daar nog komt. Nee, dat geloof ik niet. Jawel, overal volgens maar, mij. Ook nog. Dat is een nieuw fenomeen ook, hè? De media-advocaat. Als er één is die dat was. dan was hij dat. Ja, hij is de media-advocaat. En doordat hij media-advocaat heeft, heeft hij ook macht. Hij heeft. kijk, advocaten zijn kleine zelfstandigen. En het is heel logisch dat je als uithangbord van je firma reclame maakt. Nou, de media laat hem reclame maken voor zijn eigen zaak, de firma Moskowitz. Aan de andere kant kan je ook afvragen van. Uh, ga je daar niet te ver in als, als media? Misschien moet je toch wat kritischer ook kijken... naar uh, wat hij in te brengen heeft. Je, je vindt dat die programma's eigenlijk niet streng genoeg zijn... in het selecteren van hun mensen of in het bevragen van ze? Ja, dat is... Dat, kijk, je moet bij Moschewits nu wel twee dingen uit elkaar halen. Je hebt een zaak, een cliënt. Uh, iets, uh, iemand staat in de media centraal. Of het nou ze is... Uh, of het is Estel uh, Kruijf. Uh, dat zijn zaken waar wij met z'n allen graag wat over willen weten. Dus het is volstrekt terecht dat je dan als uh, journaliste uh, de advocaat bevraagt. Nou, uh, lijkt me dan ook een rol van de advocaat om daar iets over te zeggen. Misschien wat meer gesurreerd dan Brammer doet. Maar uh, aan de andere kant heb je dus die verhalen van, die nu naar buiten komen. Van, van de cliënten die ontevreden zijn en... Uh, de zaken die op dat kantoor zijn gebeurd. Het wisten we ook niet. Dus ik weet niet of je nou die media nou zo kwalijk moet nemen. Het wezenskenmerk van de advocatuur is natuurlijk... die band tussen cliënt en raadsman... waar je als journalist en als burger niets van weet. Hè? En daar is nu iets van naar buiten gekomen. En nu kan je dus die kritiek hebben. Maar daarvoor was het ook lastig om precies te achterhalen wat zich op dat kantoor aan de Herengracht afspeelde. Nou, daar weten we nu wat meer van mede, dankzij een onderzoek van de Belastingdienst. Ja. Ik zit nu ook even terug te denken, even aan de verwevenheid met, met hè, de onder bovenwereld. Je hebt het al uitgelegd, die met elkaar verknoopt zijn geraakt. Nou, Zegt Bram Moskowitz, dan moet je ook aan... aan aan Willem Holleder denken. Ik denk dan meteen aan een van de meest merkwaardige televisieuitzendingen van het jaar. De college tour met, uh, met Holleden, Twan Huis. En zo'n Holleder die daar dan ook zegt... Uh, dat hij toch e eigenlijk heel erg ontevreden is over, uh, over Bram uh, Moskowitz. In die uitzending. Wat denken jullie dan? Ja, maar hij zei in diezelfde uitzending ook... dat hij vond dat Moskowitz uh, onterecht was behandeld. Uh, dus... In eerste instantie denk je, nou, hè, de, de, de grote cliënt van de afgelopen jaren... laat zich kritisch uit over iemand die onder vuur ligt. Dan zal er wel echt wat aan de hand zijn. En een paar zinnen later hoor je toch dat hij hem nog steunt. Dan blijf ik dus in dubia van wat Holley er nou werkelijk vindt. Maar... In, je boek kun je ook, of in jullie boek kun je ook lezen hoe, hoe, hoe uh, Moskowitz op een gegeven moment... leden voortdurend over de vloer uh, heeft in zijn, in zijn kantoor. Daar bang voor is. En als je het hebt over, over verwevenheid. ja, Hij, nee, dat is, ja. Ja. Hij ja, kwam wel vaak uh, op het kantoor. Ja. En dat gebeurt wel eens vaker. Dat cliënten zo nu en dan even langskomen om een uh, Kop, kopje koffie. koffie te drinken. Om zaken te bespreken met hun raadsman. En zeker als iemand geen vast verblijfadres heeft, zoals Holleder in die tijd. Die ja, want was... dat vind ik ook. Wat jij nu zegt, dat ja. is een argument dat, dat gebruikte uh, Moskovits ook ja. in, uh, als excuus voor het feit dat, dat Holleder daar veel kwam. Maar dat is eigenlijk. Dat is, dat is klinklare nonsens. Want er zijn, toen Holleder van straat werd gehaald, zijn er huiszoekingen gedaan in drie panden waar hij woonde. In ja. Wassenaar, in Amsterdam en nog op een andere plek. Hoezo geen. Ja, ja. Geen vaste plek, omdat hij meerdere onderkomen staat. Ja. Maar hij hoeft er echt niet voor de koffie per se ja. bij zijn advocaat langs. Dat is echt onzin. Ja. Je corrigeert het nu, hè? Ja, Ik corrigeer ja. het aan, ik corrigeer nu uh, het verhaal wat Moskovits ja, zelf. Uh, zelf zegt. Want ja. Marjan zegt nu wat, wat Moskovits zegt. En, ja. en, nee, Marjan, denk ik, tenminste, ja. ik corrigeer je niet, maar ik denk dat je zegt wat er, wat er, wat er kan gebeuren in een relatie tussen een advocaat en een cliënt, is dus inderdaad dat. Kopje koffie komen drinken, langskomen. Sommige cliënten hebben inderdaad. Uh, uh, nou ja, niet de, niet de mogelijkheid om. lekker thuis. Uh, rustig hun zaken te overdenken. Die gebruiken daarvoor uh, het overleg met de advocaat. Maar in het geval maar, van Moscovici en Holleden was het toch wel wat anders. Als ik nu zeg dat. dat, dat hoe dan ook, door. door, door, door die zaken rond Bram, Bram Moscovici. hij de advocatuur schade heeft, uh, heeft uh, toegebracht. Uh, en dat hij daarmee ook het beeld van wat een advocaat is, heeft, heeft veranderd. Zeggen jullie dat dat, dat, dan dat dat naïef gedacht is van mij? Omdat dat misschien vroeger ook wel zo was, maar dat ik het toen niet wist. Of dat hij dat inderdaad dat dat in is gebeurd? Nee, ik, ik, het is niet naïef van je gedacht. Ik bedoel, toen uh, de controverse was tussen uh, Jort Kelder... die Moskowitz een maffia-maatje noemde... toen heb ik het voor Maram Moskowitz opgenomen... omdat ik uh, weet dat veel strafpleiters, zeker die uh, veel in de media zijn... Uh, ja, dat het vaak over ze gezegd wordt. Maar... Uh, en dat het verhaal over dat contante geld... dat het ook altijd over hen gezegd wordt. Maar nu zijn toch min of meer bij mij ook de schellen van de ogen gevallen... als je de klagende cliënten hoort. Want dan uh, wordt gevraagd door de mensen van de Raad van Discipline... maar meneer, Mo, hebben jullie uit jezelf contant geld gebracht naar meneer Moskowitz? En dan zeiden die mensen, nee, dat hebben we niet zelf gedaan. We hebben wel een bankrekening, maar Moskowitz wilde graag contant geld van ons hebben. Dus ja, dan krijg je ineens een heel ander beeld van de man. Maar het is het, het, het imago dat, uh, waar jij op doelt... Dat, nou ja, om, om het nog maar een keer te gebruiken, dat maffia-imago... daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij het imago ook had... van een van de, zijn de, een van de beste strafpleiters van Nederland. Nou. En dat is toch wel aan gruzelementen nu. Natuurlijk, hij kan prachtig pleiten, maar als je kijkt hoe hij zijn bedrijf heeft gerund... en dan gaan we dan af op de onderzoeken die nu naar buiten zijn gekomen. <laughs> een puinzooi. En daar zit denk ik wel de crux van de tragiek van Moscovici. Eh, het is een familiebedrijf. Eh, zijn twee broers zitten in Maastricht. Zijn vader eh, is niet meer in staat om dat allemaal te leiden... Er uh, is verder geen toezicht geweest op de bedrijfsvoering. Hij heeft maar wat gedaan. En dat is ook wat wij hebben gehoord van, van medewerkers. Want je kan destilleren uit het onderzoek van de Belastingdienst. Er was geen administratie. En als er een administratie was, dan klopte die niet. Uh -huh. En dan nogmaals, even boven Moskowitz uitgedacht. Kun je dan zeggen dat hij met zijn verknooptheid... met de showwereld, met voortdurend op televisie komen... Met dat wat jullie net allemaal op zomaar achter elkaar gezet... ook het beeld van wat een advocaat is, dat hij die dat, dat, die dat schade heeft toegebracht? Of is, is, dat, is dat... Nee, ik denk dat het publiek uh, al heel lang een beeld heeft van de advocatuur... de strafadvocatuur uh, als zijnde heel dicht schurkend tegen die onderwereld. Ik denk dat dat een onterecht beeld is. Ik kan me voorstellen... Waarom als... is dat onterecht? Nou ja, omdat het gewoon een vak is. Je, je, je, je komt op voor de... Belangen van je cliënt, dat is je taak, dat is je enige taak. En dat geeft bij de... Rechters weten dat, officieren van justitie weten dat. Kenners van, de, van het strafrecht weten dat. Maar het grote publiek ziet daar toch iemand die het opneemt voor een verdachte die tegenwoordig... en dat is wel natuurlijk aan de hand, in de publieke opinie, in de media, al heel snel veroordeeld is. Dus dan sta je daar ook wel met je kop in de wind. Alleen eh, als de enige tussen dat grote publiek en de verdachte, uh, ja, het is best een moeilijke positie. Ja, dit is te romantisch wat je nu zegt. Want het gaat er toch eigenlijk gewoon vooral om... dat het grootste deel van de strafpleiters gewoon niet voortdurend op televisie zitten... en hardwerkend hun best doen en, uh, en niet voortdurend in RTL Boulevard zitten. Oh, ja, maar die ja. hebben niet zulke grote, tot de verbeelding sprekende cliënten. Ik bedoel, ze hebben misschien uh, wel grote cliënten... maar niet cliënten die zelf ook in het nieuws komen... Mm -hmm. En ja, ja, wat wil je eigenlijk... Ik bedoel, Bram is, een, is niet het prototype van de gemiddelde strafgepleit. Ja, Daar wil je naartoe, dat hij, dat hij dus dat wel voor is voor het publiek. Ja, ja, ja. ja voor het publiek is hij dat wel. Ja. En wat hij ook zal doen, ja, het publiek blijft dat denken... Maar ja, dat, het enige wat je nu ziet is dat, ja, dat het beeld aan uh, gruzelementen is... omdat men vindt dat hij er financieel een puinhoop van gemaakt heeft. Uh -huh. Wat is zijn geheim? Is er wel een geheim? Een geheim? Ja, zeker is een geheim. Oh, ge ja. Zijn geheim is dat hij in staat is geweest... Uh, het imago van de beste strafpleiter van Nederland te krijgen. Uh, en dat geheim is onthuld. Het is onterecht. Hij is het niet. Hij nee, is het niet. Ja, kijk, het is moeilijk te meten. Maar als je kijkt naar de grote zaken die hij gedaan heeft... in de zaak Boutersen is, uh, is hij te laat... voor het indienen van stukken van een cassatie. Hij claimt successen van dat, uh, dat hij maar voor uh, één zaak veroordeeld is, is... en niet voor zeven drugstransporten. Boudersen. Maar dat is niet ja. het succes van, van Moskowitz. Weet je, zo zie je steeds meer. En, ja, en bij een Wilderszaak... Ja, ik denk, uh, ja, hij helpt daar het Openbaar Ministerie mee... Normaal gesproken is het het openbaar ministerie die zegt dat iemand veroordeeld moest worden. Dus ja, dat, dan zit je toch wel aan een winnende kant, lijkt mij. Dus ja, je kan er vragen bij stellen. Niet de beste strafpleiters. Dus als jullie een top drie... Het is heel kinderachtig, maar laten we dat gewoon eens doen. Je mag een top drie van strafpleiters samenstellen nu. Wie zijn dat dan? Nou, ja, ik denk dat Spong een goede is. Ja? Stijn Franken? Ja. Knoops. Ja, het advocatenkantoor van Meijering en Fiek. Die uh, heel veel uh, hebben gedaan in de zaak met de Hells Angels. Bij het afluisteren van advocaten. Dat, ja, dat is sindsdien een topic geworden gewoon ook. Van officieel mogen... Uh, verdachten en advocaten niet worden afgeluisterd. En het bleek dus dat het Openbaar Ministerie dat dus wel deed. En dat hebben zij boven tafel gehaald in de grote zaak rond het hels En je ziet dus ook veel cliënten van Moskowitz die zijn overgestapt naar dat kantoor. En ja, dat heeft denk ik ook wat kwaad bloed gezet tussen de confreres... tussen Moskowits en het kantoor Meijering... Ik zit nu de hele tijd nog aan de Godfather te denken. Maar ik zie nu opeens een hele andere film. In het geval van, van, van, van, van Moskowitz. Ik zie, snap je? Het is eigenlijk een heel tragisch verhaal. Is, zoals, uh, zoals jullie het ook, hè, zonder het gewoon feitelijk hebben opgeschreven. Het is uh, ongelooflijk. Is... Maar ja, de Godfather is toch ook een tragisch verhaal? Alle verhalen zijn uiteindelijk <laughs> tragisch. <laughs> ja. Volgend jaar is de uitspraak hè, of die van het tableau af moet. Ja. Ja. En wat gebeurt er dan, denken jullie? Ja, dat is, moeilijk voor, nou, dat is niet zo moeilijk nou, ik te spellen, waarschijnlijk. Dat, ja, Marjan? Het is moeilijk in te schatten, natuurlijk. Kijk, er is, hij is voor levenslang van het tableau geschrapt. Nee, dat is, dat, dat, dat is wat hij aanvecht, dat weet ja, ik Ja, nou. dat, dat vecht hij, hij, vecht dat hij wordt, aan. Dus, maar, en, dat en, betekent en, geen zaken meer mogen doen als dat ja. wordt, wordt bekrachtigd. Als dat wordt bekrachtigd, ja. Maar, maar goed, hij heeft meerdere levens. Maar wacht even, hoe vaak komt dat voor? Niet zo vaak, maar het is niet uniek. Nee. Alleen in het geval van Moskovits zou het kunnen zijn. Het kan best zijn dat hij, uh, dat hij nog een punt kan maken bij dat hof. Maar de verwachting is toch dat hij wel een, een zware straf zal krijgen. En dat heeft zijn advocaat ook al wel gezegd. Zelfs als hij voor één jaar geschorst zou worden... Nou, dat lijkt me toch wel het minimale. Dan is zijn praktijk eigenlijk... Uh, onderuit gehaald, dan, dan kan die niet meer functioneren als advocaat. Want ja, dan is zijn imago naar de gallemise. Uh -huh. uh, dus eigenlijk zei die advocaat van Moscovic... Uh, het is afgelopen. Als advocaat. Oh, hij zegt, maar hij zegt zelf: het is nooit zo donker of het wordt wel weer licht. Dat zijn hollederen. Nee, dat zijn hollederen. Ja. Oh ja, sorry, dit is Ik heb er recht op sterven. Nee, liever. Ja, ja jullie ja, hebben ja. gelijk. Ja. Maar die, over hem. En het zal ja. me niet ja. verbazen dat Bram in Hoge Beroep ook met een plan komt. Ik zeg maar zo: het wordt nooit zo donker of het wordt weer licht. Maar het zijn hollederen. Maar jij zegt: hij heeft meerdere levens. Ja, ik denk het wel. Kijk naar zijn boek. Hij kan mooi schrijven. Hij uh, kan uh, goed recht uitleggen op uh, de televisie. Dingen en, eenvoudig uh, maken. En hij is als jurist niet uh, uh, verdwenen, of hoeft niet uh, zijn pen of zijn stem aan de wilgen te hangen. Hoewel, hij zal niet meer mogen pleiten als hij van het tableau wordt geschrapt. Maar zijn broer Robert is uh, als juridisch adviseur nog steeds actief. En ja, dat zou uh, Moskowitz ook heel goed kunnen doen. En dan daarnaast ook nog eens een keer uh, zijn sterstatus verder uitbouwend. Is er wellicht een uh, heel mooi tweede leven uh, voor hem in het uh, vooruitzicht. Maar vooralsnog, wat is vooralsnog en dan heel kort de grootste fout die hij gemaakt heeft? Zelfoverschatting. Ja? En jij? Uh... Dat geknoei met dat geld. Ik snap het niet dat je voor zulke bedragen zo, zo leeft en zo rommelt. Voor welke, over wat voor bedragen heb je het dan? Nou, er zijn bedragen van 8000 euro. Ja, ik bedoel, wij, de gemiddelde mensen moeten er hard voor werken. Maar als je kijkt naar het totaal aan, aan sommige die mensen moeten betalen als voorschot gaat het ja dan gaat het om bedragen van 10.000 8.000 die we hebben een mooi voorbeeld zijn. opgetekend waarin iemand uh, wordt gevraagd van betaal 20.000 euro voor de verdediging 10.000 uh, over de tafel 10.000 onder de tafel uh, nou, dat zijn toch rare constructies die zijn niet meer van deze tijd en dan nog eens een keer die hele verdediging uh, uh, vernachelen, uh, uiteindelijk kwam het helemaal niet goed. Dus nogmaals, grootste fout, zelfoverschatting. Ja. Dat is dit dan toch? Ja. ja. Ik wil jullie bedanken. Ik sprak met Marian Huske en Harry Lensink... over het geheim van Bram Moskowitz. Boek uitgegeven door uitgeverij Balans. Dadelijk, na acht uur, twee dingen. Waarin Margreet Reintjes praat met Paul van Vliet... over zijn 20 20-jarig jubileum bij UNICEF... En zijn nieuwe theatervoorstelling. En wij zijn er volgende week vrijdagavond weer tussen 7 en 8 uur. En dan is hier de Vlaamse schrijver Terin te gast. Hij won dit jaar de ACO Literatuurprijs.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 Help kinderen die schoon drinkwater op hun verlanglijstje hebben. Geef op Giro 999. Bij Libris ook de Kobo Mini e-reader voor maar 79,95. Dit is Radio 1.